Manny Sampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky gaat morgen naar Duitsland... bevestigen Duitse overheidsbronnen. Hij is nu nog in Italië voor onder meer een bezoek aan de PAUS. Zelensky landt morgenochtend in Berlijn... en heeft daarna waarschijnlijk een ontmoeting met bondskanselier Scholz. Later op de dag vertrekt hij volgens Duitse media naar Aken... om een prijs in ontvangst te nemen. Vorige week kwamen al details naar buiten over het bezoek van Zelensky aan Duitsland. Meestal blijft dat lange tijd geheim om veiligheidsredenen. De Duitse politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het lek. In de Russische regio Bryansk, ten noorden van Oekraïne... zijn drie Russische toestellen neergestort. Het gaat om twee helikopters en een straaljager, melden Russische media. De twee inzittenden van de straaljager zouden zijn omgekomen. Ook bij een van de helikoptercrashes zouden twee doden zijn gevallen. Over de andere helikopter wordt alleen gezegd dat er een gewonde is en veel schade. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Aan de westpunt van Ameland wordt de komende tijd zo'n 3 miljoen kubieke meter zand opgespoten. Dat is nodig omdat er vorig jaar tijdens winterstormen veel zand is weggespoeld. Op sommige plekken is meer dan 3 meter strand verdwenen. Het zand opspuiten gaat ongeveer 3 maanden duren. In een file op de A2 bij Maasbracht is vanmiddag een baby geboren. Rond 1 uur was er een botsing met 7 auto's. In de file daarachter zat in een auto een hoogzwangere vrouw met weeën. Ze is bevallen van een gezonde baby in een ambulance die bij de kettingbotsing stond. Het weer. Veel zon in de stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een bui. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen rond de 20 graden. In het oosten is er dan weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk vanuit de Keukenhof op de N208 Sassenheim, Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 heb je nu een half uur verdraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. We derde uur uh, lekker van Zandvoort op zaterdag. Welkom terug bij de Zandvoortse Radio. We zijn er al 32 jaar op uh, radio, tv, internet. Onze eigen ZFM-app, Berna Veugen. Ja, ja. En daar zag ik nog een bericht over de Keukenhof uh, op uh, staan. Van, ja, wat uh, leuk, hè? Dat, uh, dat de muziek opbloeit op de Keukenhof. Ja, dat is... Dat vond ik wel uh, grappig. Dit is uh, klassieke muziek. En het is alleen dit weekend. Morgen is het echt de laatste dag. En uh, dan dat je ervan kan genieten. En dan is het... Over en uit, dan uh, horen we ook niet meer de files... Uh, die we net hoorden, van de, van de, uh, dat er dus druk is bij de Keukenhof. En, um, ja, maar dat lijkt me dus wel heel mooi. Het is natuurlijk uh, vandaag en morgen prachtig weer. En dan een, een moppie uh, klassieke muziek op de Keukenhof... tussen de bloemetjes. Zeker, een hele grote naam die dat uh, brengen daar. Dus, uh, ja, dat schijnt inderdaad. Neem even de... een kijkje. Vandaag en morgen kan het nog. En dan is het uh, over en sluiten. Ja, ja, precies. Nou, ik heb nog even gekeken naar die historic Grand Prix. die kaarten. Want dat zijn twee hoofdprijzen die je kan winnen tijdens de bingo op 27 mei in Nieuw-Noord. Nou, dat zijn toch hele knappe kaarten, want het is een pas partout die je kan winnen. Dus voor een heel weekend. En uh, we hadden de dagen hadden we een beetje verkeerd uh, door elkaar gehaald. Uh, dus ik zeg het even heel duidelijk. Het is 16, 17 en 18 juni. Oh, oké. Okay. Ja, ja, en wij zeiden 15, 16, 17. Nee, het is 16, 17 en 18 juli. Dan uh, vindt het allemaal plaats. En ja, zo'n pas per kost toch nog 52,50. Uh, zo. Ja, en dan uh, ga je alleen op zondag is het 29,50 voor volwassenen. Maar kinderen, het is uh, ontzettend leuk om met je kind samen te gaan, want uh, kinderen nou, die kunnen echt wel een happenkras naar binnen. Het is uh, per dag dus 6 euro en een uh, Pas voor een kind is 8,50. Dus dat valt eigenlijk reuze mee. Um, dus ik geloof dat de kinderen tot zes jaar... die kunnen zich helemaal vergapen... aan al dat uh, mooie raceauto's van vroeger. En daar zit ook ongelooflijk veel verschil in... tussen de echte klassiekers en de latere wagens... die zoals wij ze kennen toen ze vleugeltjes kregen. En zelfs uh, raceauto met twee voorassen. Dus dat was natuurlijk ook heel spectaculair. Een spectaculair ding ja, ja, was dat, ja, ja. jongen. Dus die wil ik eigenlijk dat weekend ook wel zien reden. Ik hoop dat die er is. Want het, uh, een hele spectaculaire raceauto. En dan won alles, hè? Geloof ik, hè? Is dat zo oh, dat ja, ja, volgens mij wel. Oké, okay, ja, dat, uh, dat zal Rendel uh, beter weten dan ik, maar. Uh, uh, gaan we het zo even over hebben met uh, Ren ja, ja, ja. Even naar kwart over vier. Ja, en, um, nou, en dan hebben we natuurlijk nog het beest van de week in deze uur. en Dus ook eens even kijken wie dat gaat worden. En hebben we nog tijd over, dan gaan we naar de... Uh, even kijken, de inhaakdagen. Want daar hebben we natuurlijk ook weer een, een rijtje van. En natuurlijk nog wat evenementen, want dat is er doorheen ingeschoten. Zeker, maar zeggen. en uh, ja, we hebben de tentoonstelling beroemd uh, Zandvoort ja. in het museum. Ja. En de radio is er elke zaterdag... Uh, morgen bij met uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. En we hebben in twee uur altijd een uh, beroemde Zandvoort. Hè. En ja. vanmorgen was het uh, Frank Paardenkoper. Okay. Samen met, uh, met Gerl Loogman. Die zat achter de kassa bij uh, strijden. Dus oh, af en toe ja. moest hij afrekenen. <laughs> nee, we hebben het over dingetje. En het uh, Zandvoorts mannenkoor, die hebben een plaat gemaakt. Heel veel jaren geleden. Dus 1982. Oké. Okay, 1982. single uh, heb ik uh, in mijn handen. Drinklied uh, heet dat. We gaan hem draaien van uh, vinyl en er uh, staat op de hoes. Ja? Mocht dit product niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het altijd nog gebruiken als een uh, bierveeltje. Geweldig, geweldig. Ja, ja, ja, mooi nou, ja, wel. We hebben het over dingetje inderdaad en uh, Frank Paardenkoper, het Monaco en het drinklied. Nooit meer. Oh sorry, dat is gewoon Nee, ik, zei, ik zag niet dat je naast me zat. Wil jij van mij wat drinken? Nee, Kees, die geeft dat wel. Ik ken Kees lang genoeg. Kees, kom maar. En je nevert je ijsgraag voor de dame hier zo. En doe mij nog een kleintje. En 15 kleintjes voor de mannen. Daar gaat hij. Drink. Drink. Ja, zo gaat hij goed. Nee, ja. Jongens, omhoog die glazen en kantelen, ermee. Hij is tot drie uur open, hoor. Ja, daar gaat hij. De single van uh, Frank Paardenkoper en uh, Ed Zandvoorts, Mannecore. Uiteraard ook de bijdrage daarvan uh, van Ger Loogman. Je hoort hem, we draaien van Vinyl. Ja, leuk om uh, die single gewoon hier uh, draaiende als een zwart schijfje in de studio te zien, Benno. Ja. Zo gaan we naar uh, Rendel Lawson in uh, Beverwijk. Nee, het is, uh... Duitsland. Oh ja, hij zit... oh ja, hij zit in Duitsland. Ja, ja, ja. Nou, we komen eraan hoor, Rendel Maar eerst deze hier is Miley Cyrus. We were good. We were cold. Het laatste weekend hè, voor de keuken met haar muziek erbij. De Flowers, de Bloembollen, joh, de Miley Cyrus. The FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan uh, naar Duitsland, of uh, Heugen. Ja, waar ze trouwens ook heerlijk bier hebben. Ja, en de, en de Koningin onder nee. de bieren, hè, ja, zei toch? Dat is, uh, dat is van een uh, grote biermerk. En uh, Rendol, heb je al een lekker biertje genomen, jongen? Nou ja, al een paar. Al een paar. Oh ja. Met, met natuurlijk braadwoester erbij. Want uh, we zitten hier in, uh, in Osjesleben, dat is voormalig Oost-Duitsland, vlak onder Maagdenburg. Ja. ja. Gewoon een uh, groot feest hier op het paddock. Ik loop ook dan ook op het paddock hoor, want onze races hebben we vandaag al gehad. Oké. Okay. Ik zit even uh, heel erg te genieten naar andere autootjes. Dus... Uh, Oké, okay, moeten... wat, wat, wat, wat rijdt er nu, uh, Rendel? Ik zou je vertellen, nu op de baan is een Duitse serie met voornamelijk melkussen. Dat zegt helemaal niemand wat. Nee. En uh, traba trabants en skoda's en... Dat meen dingen. je niet. Rijden ja, die dingen nog? Die, die ja, trabantjes? Ja, ze rijden allemaal nog. En ze gaan nog hard ook, kan ik je vertellen. Echt, ja? Dat is helemaal ja. prachtig. Okay. Ja, en, uh, en gewoon zo'n 10, 15 van die uh, trabants op de baan te zien, dat is een uh, machtig mooi gezicht. En uh, het, uh, het rijdt wel alles door elkaar heen. Dus snelle en langzame auto's. En het kan allemaal. En, uh, ja, ja. Het gaat allemaal goed. Het gaat allemaal goed. Dat dus is helemaal mooi. Zeg, dat doet me gelijk denken aan de Fiat 500. Die vroeger ook op het circuit kwielen uh, reden. En uh, die hadden. Uh, die motor lag achterin. En uh, die was blijkbaar zo aangesleuteld. dat uh, de klep niet meer door, door uh, dicht ging. Dus uh, de, die Fiat 500. Ja. reden altijd met, met de klepje open. Nou, Is dat waar, ook zo waar, met die nou, trapanten? Ja, trapantjes niet. Trapantjes hebben we die hebben de motor voorin sowieso. En die hebben wel allemaal luchtsleukjes. Toen staat, zit er een natuurlijk een motor in. Ja. die heel veel toertjes draait. En, uh, hier vooral in Oost-Duitsland zitten nog van die hele oude mannetjes zonder tanden en dikke buiken met alleen sigaren in de mond. Die weten hoe ze die motoren moeten prepareren. Dus dat is sowieso toch dus helemaal geweldig. Ja. En, uh, ja, en als je ziet dat ze uit zo'n motortje gewoon echt wat vermogen ze eruit halen. Ja. Kijk, we, normaal had het natuurlijk 0,0 vermogen zijn ding. Want ja. uh, iedereen die ooit wel eens een trabant heeft zien rijden, dat gaat niet hard. Maar ja, ze lopen hier uh, toch ook gewoon 140, 150 uh, op het rechte stuk, En ik kan je vertellen dat je een trabant is, dan zie je juist hard. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. En echt gewoon ja. grote velden. Veel auto's ja, gewoon uh, hier echt van alles. Dus er zijn ook serieus grote velden met lada's ook erbij en dat soort dingen. En, uh, ja, het is gewoon een hele mix van, een bonte mix van auto's uh, uit voornamelijk uh, Oost-Duitsland... en ook gewoon Duitsland. Er rijden ook polootjes tussen en dat van alles. ontzettend leuk om te zien. Ja. Met allemaal amateurcoureurs die uh, het meest tussen tanden aan het uh, sturen zijn. Dus dat is uh, een gek prachtige autosport, zeg ik altijd. Ja, ja. maar. maar even voor mijn beeldvorming. Hè. Jij bent er met uh, je uh, ITCC-club. En, uh, ja. en daarnaast zijn andere clubs ook aanwezig om ja, te racen? Ja, is, is in principe op ieder evenement. Ieder, uh, kijk, je kan niet met één serie kan je niet een uh, heel uh, wedstrijdweekend gaan vullen. Dus nee. er zijn al verschillende series. Je hebt hier de VFV, VOG Pro heet het dan. Dan ga al niet vragen wat de afkortingen zijn, want dat nee, is nee. heel erg ingewikkeld hier. Ja. Uh, wij zijn, er uh, is nog een Formule V-club. Het zijn allemaal hele oude Formule V-club. waar ik vroeger bijvoorbeeld uh, uh, Jaap Luindijk en Arie Luindijk ingestart zijn. Uh, super Formule V-auto's waren dat. Maar dat was ook een klasse vroeger in Nederland met die auto's. Oké. Okay. Ja, er zijn ook uh, gewoon uh, een, een tourwagenserie, een hele dikke serie met alleen maar Ferraris. Nou, daar gingen er wel zeven van start vanmorgen. Ik denk, wauw, ook helemaal top. <laughs> ja. Dus uh, ik denk dat, dat dat geld daarop is. Maar dan rij je ook een hele mooie serie uit Engeland met allemaal lotussen, uh, Evora's en dat zijn toch uh, wel een hele mooie klasse, met al hele dikke snelle auto's. Dus je ja, ja. rijdt op zijn evenement hier rijdt van alles wat. Ja, ja, ja. van alles wat. En, en zit er en, een, uh, een beetje publiek ook? En, dan is je wel, wel een zaterdag. Het is niet een publiekse evenement uh, die organisatie wil het ook niet zo, moet je wat zo weer opruimen zeggen. Geen publiek. Uh, nou, nou ik, ik denk dat er een uh, 5, 6000 man publiek komt. Ah, toch wel. Oké. Okay. Dus dan lopen we op het rond. We hebben ook zeggen wel prachtige weer, dus ik denk de mensen die in Oost-Duitsland andere dingen gaan doen zijn naar het uh, of weet ik wat, maar is uh, oh, het gewoon staan vol, dus dat is oh. heel erg mooi. Ja, nou, dat, dat uh, klinkt heel ja. gezellig, dus in, uh, bij jou uh, is dit ook mooi weer. Ja, prachtig weer. We hebben hier op 23 graden vol zon. Dus uh, ja, ik loop in mijn korte broek. Ja. Ik weet niet waar je loopt, Maar ik loop in mijn korte broek en een t-shirtje. Ja, <laughs> nou, mijn dokter zegt, doe dat nou maar niet, Benno. Nou, oh, okay. beter, oh. beter voor de webcam hier. is nee. het ja, ook niet goed, trouwens. <laughs> dus, uh... ah, Oké, okay, voor de webcam is het ook niet goed. Nou, ik weet ben, of mijn benen de mooiste van de hele wereld zijn. Zeker niet dat je een paar weken geleden met de slijp bent gegaan. Maar ze doen het er maar mee. Zeg, Reddolt, terug naar de autosport. Wij herden net, Rob en ik, over. De historische auto-evenement. Uh, wat uh, in juni gaat, uh, van start gaat. Dan 16, voort. 17, 18 juni? Ja, en dan wordt, het dan wordt uh, gevierd dat het, uh, de baan van het circuit 75 jaar bestaat. En dan had, wij hadden het over een formule-auto met een dubbele voorars. En uh, weet jij nog wie erin gereden heeft in die auto? Uh, dat was het uh, mooie Terrel P34-project van Kent Terrel. Een, uh, een van de oude uh, teambaasen en ook wel ontwerpers van van auto's. Ja. En in 1976. Dat je de hele wereld opeens voorbaar staan met een auto met vier voorwielen. Ja, dus die auto had zes wielen. En, uh, uh, en de bedoeling daarvan eigenlijk was dat uh, ze waren toen ook best wel met aerodynamica bezig. Uh, ik had dat er eigenlijk een beetje begrepen. Als je nou gewoon voor kleine wieltjes neer gaat zetten, dan krijg je minder luchtweerstand. En dan uh, gaat die auto uh, gaat op het gaat veel sneller. En was dat ook zo? Ja, dat was ook zo. Ze hadden best wel veel topsnelheid. Uh, alleen uh, in plaats van één klein voorwieltje, dat ging niet. Moest je er twee plaatsen, anders had je niet genoeg grip aan de voorkant. Ja, ja. ja. En uh, het grote probleem eigenlijk met die auto is uh, uiteindelijk geweest dat Goochie, die toen de tijd de, de banden deed, uh, niet echt meeging in de ontwikkeling van, uh, van, de, van die banden. Oh. Dus uh, ze zaten op een gegeven moment met een groot bandenprobleem. En uh, in 1977 is er eigenlijk ook het project een beetje steeds minder geworden. Er uh, is ja, dus gewoon geen grip aan de voorkant, enorm veel onderstuur. Uh, en rijders zoals uh, uh, Jodie Check later wereldkampioen met Ferrari, hè, 79, met die wereldkampioen Ferrari. Joey Jackter, Patrick DPA, Ronnie Patterson, allemaal dat soort rijders die er toen mee reden. Uh, die merkte, merkte gewoon dat hij een cent voor had en die auto ja, gewoon uh, echt de hoek niet om wilde. Oké, okay, maar zijn, zijn er wel racers mee gewonnen, rennen of niet? Eentje. Eentje. Dus, uh, de okay. Prix voor Zweden in 1976 won Joey uh, de Prix van Zweden met die auto. Dus ze hebben uiteindelijk maar één Prix en ze hebben op het podium plaatsgehaald. En uiteindelijk zaten ze echt niet achter in het veld, hoor. En uh, uh, uh, uh, een beetje die wetenschap van, hé, hey, uh, wat, wat slim. Uh, Kwamen Williams uh, en Marshall uh, later ook met zes wielen, Maar die hadden dan vier wielen aan de achterkant. Oh, oké. Okay. Dus, het was wel een periode dat heel veel, uh, zeg maar, constructeurs toch aan het zoeken waren. Ja. Ja, ja. Frank-Williams dacht, weet je, wij doen, wij doen het hier in de voorkant, wij gaan gewoon uh, de band aan de achterkant, want we hadden in die tijd hele grote ballonbanden, dat kunnen mensen misschien wel herinneren, ja, ja. wat heel veel luchtweerstand gaf. Uh, uh, en ik dacht van... Hey, weet je wat, We zijn gewoon twee kleinere wielen achter elkaar naar achterkomen. komen is een speciaal vertelingsbak. En dan gaan we op die manier gaan we die direct gaan we reduceren. Ja, maar ging die auto niet de lucht in dan? Want als je zoveel uh, kracht zet op die achterkant... Dan, uh... nee, nee, nee, nee, nee. Maar ook dat werd uiteindelijk weer door de VIA weer gecanceld. Want er kwamen nieuwe reglementen dat allemaal niet mocht. En de, oh, okay. dan zijn ze daar uh, uiteindelijk met die VIA heel goed in... om uh, heel leuke projecten om zich te ja. helpen, zegt hij ja, ja, weer. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, toch? Nou ja, het is toch, toch, <laughs> toch jammer. Dat, uh, want uh, ik bedoel, het, uh, het, uh, het oog wil ook wat... Um, nu hebben we bijna alleen maar zwarte raceauto's. En, uh, want dat mag niks kosten. Uh, en qua gewicht ook. Uh, uh, uh, maar toen had je nog echt wat hele bijzondere raceauto's. Oh, zo, eigenlijk. In, ja, in die tijd, ja, 70 was het natuurlijk zo'n wild, wildgroei. Waar gewoon geen één auto was hetzelfde. Geen nee. één raceauto. Nee, nee. Maar ook geen één Grand Prix was de auto hetzelfde. En wat je natuurlijk mooie, mooie tijd had. dat je in, bijvoorbeeld in 77 had je weer privéteams. Dan kocht je een auto uit 76 en ging je ook meedoen. Dus uh, dan verkocht McLaren gewoon een auto aan een van. ...om het te rijden met veel geld. En die kon dan ook gaan meerijden. Ja, ja, dus het ja. was een, uh, dat was een prachtige periode van de autosport, zeg ik al maar. Wat ja. je nou trouwens op de achtergrond hoort... ...is ja. die Lotus Sephora Cup. Ik dus ik van het hek weg. Ja. <laughs> die gaan uh, dadelijk verstart voor hun wedstrijd uh, van, vanmiddag. Um, nee, maar het was in die tijd gewoon een prachtige tijd van de autosport... ...omdat er gewoon heel veel kon. Mm. En uh, er waren, waren, waren wel regels, maar minder minder, uh, meer vrijheid dan tegenwoordig. Ja, ja, ja. ja. Ja, je hebt daar, uh, daar in Duitsland heb je mooie autosport, maar wij hier in Zandvoort ook, uh, Benno. Want uh, de DNRT die is uh, vanmorgen om 9 uur gestart voor een uh, endurance race over uh, 8 uur. En uh, ja. ja, we hebben nog, uh, even kijken, uh, 33 uh, minuten te gaan. En uh, ja, op kop ligt een, uh, ligt een team die hebben 208 rondjes inmiddels uh, gehad. Zo. En dat is uh, Mar Marcel Dekker en uh, Oscar Greper, als ik het uh, goed uh, uitspreek. Jij kent ze, Renold? En, en die rijden in een ja, BMW. Ja, ja, in een BMW'tje. Ja, die kent ze absoluut. Ja, super. Bob. Wat zijn het voor uh, coureurs? Uh, Marcel Dekker is een eentje die kan wel een beetje sturen. Okay. Uh, dat is er eentje die kan het zeer zeker. Uh, de andere ken ik niet zo heel erg goed, maar het zijn gewoon jongens gewoon amateurkurs uh, die okay. gewoon feestje vieren okay. met z'n tweeën. Ja. En, in, uh, en die DT achteruurwedstrijd is gewoon een heel groot feest. Dus dat is helemaal prachtig. Ja, het zijn of, uh, 55 teams uh, ja. die meedoen. Dat is het serieus vol op, de, vol op de baan, kan ik je vertellen. Dat maar goed, eh, uh, Rendol, als je met z'n tweeën acht uur gaat rijden, is dus vier uur, is dat een beetje vol te houden eigenlijk. Dan, uh, want dat lijkt me toch wel heftig, eh, vier uur. sturen. Nou, ja, Jij met jouw bestuur niet, maar uh, goed, <laughs> goed, -oevende, goed -oevende dingen zo, hè, goed Kijk uit, je, nou, hè, je ja. speelt een beetje voortantjes. <laughs> ik ga zo naar Duitsland. <laughs> nee, nee, tuurlijk. Nee, absoluut wel. Nee, is van vol te houden. Ja, uh, uh, it, it, ik weet niet wat het weer is als het uh, heel erg warm is. Nou ja, het is warm. Nou, dan heb je het serieus. Dus je hebt wel een beetje sportschool nodig hier en daar. Zeker. Okay. Uh, uh, maar uh, nee, uiteindelijk is het wel vol te houden. Ja, ja ze zijn uh, of, of met z'n tweeën of met z'n hè? over het algemeen ja, uh, tijdens maar, deze meestal DNT. Maar man, meestal maar drie man met de DNT, ja. zeg wel. Ja. Ik zie wel dat, het, uh, dat er heel veel uh, BMW's uh, mee, uh, mee rijden. Ja, maar BMW is ook gewoon een hele goede raceauto, omdat het gewoon uh, toch wel een techniek heeft die gewoon serieus vaak langere tijd uh, het vol kan houden en uh, niet, uh, niet heel veel kapot gaat. Dus uh, BMW is een populair autootje. Ja. ja, ja. En waar racen ze ja. zelf in, in dit weekend? Uh, ik race zelf niet, nee, ik organiseer. Oké. Okay. Ik, ik, ik heb mijn auto thuis gelaten. Nee, uh, oh. uh, ik, ik heb gemerkt dat uh, op het rechte stuk uh, met uh, over de 200 een telefoon op probeert te nemen, gaat niet. Ik ga langs <lacht> dus, de nee, van de baan blijven zonder zeggen. Oh ja, nee, ik vraag het, omdat ik, ik zag een foto's op Facebook van je. Keurig in race overal en naast een, uh, een glimmende raceauto. Ik denk, je ja. gaat zelf ook racen. Nee, nee, dit keer niet. Nee, nee, nee. Oh, ja, ja. Dat is wel uh, de bedoeling geweest, maar uh, we hebben hier zoveel organisatoren, zoveel te doen. En oh, okay. voor de rest van het seizoen. Ja. Dat ik even gezegd heb gezegd, ja, je moet op een gegeven moment. Moet je misschien, als je in een organisatie zit, het race wat minder gaan doen. Maar dat doe ik op een andere manier wel weer bij andere klasjes. Andere nou ja, gelijk heb je. Gelijk heb je. Ja. Nou, dan wens ik je wel heel veel plezier eh, voor Dankjewel. het komende weekend. Lekker barbecue, biertje erbij. Blijft, als je even blijft hangen, dan hoor je even hoe heerlijk het hier is op Osjesleven. Ja, is goed. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd. we komen net lekker voorbij. Oké, okay. oké. Okay, okay. Zeker. Nou, dankjewel je uh, En veel plezier daar nog. En tot volgende week. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi, hoi. Oké, okay, hoi. hoi. En dit is uh, Mentronics. Ook zo'n lekkere gouden oude Nou, Die ken je misschien ook nog wel. Uh, ja, en dit... Uh, dit... Cut have your love. Volgens mij uh, was dat wel een van die platen die je uh, wel uh, kon... Uh, waarderen destijds. Ja zeker, zeker. zeker. Nou, uh, Hans komt ook binnen, ja, de, dus grote gras, baas. de grote baas. Dus uh, Zit, we ja, gaan onze uh, dicht houden dichthouden in een eruit, denk ik. Klim ons Komt hij aan? Oké, okay, hoi. Het blijft een goede single. Deze is van de Mentronics en Katten, have your love. Het is half vijf geweest. Dan hebben we nog een beest van de week. Ja, ben zeker. Op? Bobby is een labradoedel. Ik ken de hele hond niet. Maar uh, het is wel een heel grappig beest. Een zwarte, wat uh, poedelachtig huidje, zal ik maar zeggen. Van die krulletjes en zo. En, um, en Bobby is een, ongeveer twee jaar oud. En hij is weggehaald bij zijn vorige eigenaar. Omdat hij niet goed verzorgd uh, werd. En is ook helaas geen huishoudelijk he, geen huiselijk leven te gewend. Het is wel een hele vriendelijke en enthousiaste hond. Gek op aandacht. En uh, ze noemen hier ook wel de wilde krullenbol. Nou ja, dat zei ik al. Misschien wel een beetje stout en pakt alles vast met zijn bek. Um, ja, Hij heeft natuurlijk geen handjes, dus dat is ook wel logisch. Uh, hij moet nog wel het een en het ander leren, heeft dus begeleiding nodig. Dus een, een hot die een echte uitdaging is. En die zoekt dan ook een baas met vooral veel geduld, zodat hij lekker kan wennen. Kinderen is hij niet gewend, maar het zou prima samen kunnen gaan. En uh, verder is het natuurlijk goed begeleider van deze uh, Bobby... En hij vermaakt zich ook prima in het uh, dierenthuis Kenmerland. Uh, op het speelveld met uh, andere honden. En dat gaat allemaal goed samen. Dus eens even kijken als we de checklist even af. Uh, uh uh, ...afgaan in een is een uh, bobby. Is uh, geboren op uh, 8 januari 2021. Hij kan bij kinderen, hij kan bij andere honden, hij kan ook bij katten. Heeft geen speciale verzorging nodig, is gecastreerd. Um, of hij alleen thuis kan blijven is onbekend. Ik denk dat het een kwestie is van uh, opvoeden en laten wennen. Kan mee in de auto, gedrag aan de lijn is goed... Uh, beheerst geen basiscommando's, maar is wel te leren. Is ook zindelijk, ook wel handig. Wat een beetje jammer is aan Bobby, hij is niet waakzaam... dus iedereen oh. kan in- en uitlopen, ook al als je niet thuis bent. En de uh, zit tussen de 30 en 50 centimeter. Weinig vachtverzorging, ondanks dat hij helemaal vol zit met krulletjes. En uh, kan loslopen, dat wordt gezegd dat kan hij niet... maar is wel te leren en... Uh, ja, Bobby is dus beschikbaar. En uh, dan als je contact opneemt met dierentehuis.kennemeland... Uh, apenstaartje dierenbescherming.nl dan moet je even de vermeld uw huis, gezinssituatie... andere dienen of alleen thuis blijven opgebouwd kan worden enzovoort. Dus en de hond blijft niet langer als twee dagen en vast voor een kennismaking. Ze hebben dus wat, de regels wat aangescherpt. Oké, okay, nou leuk dieren van de week. Ja, het is een leuk beest. Ziet er leuk uit. En uh, ik denk een hele enthousiaste hond. Dus uh, wat dat betreft uh, zou je er veel plezier aan kunnen beleven. En gewoon ook uh, anders voor de andere dieren naar Kees om straat nummer 5 gaan voor het uh, Kennen maar dieren thuis. Precies. We gaan een uh, nieuwe single draaien, Benno. Oh, Een nieuw plaatje van Ed Here and here is the Can curtains. You pull the curtains, let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place, and you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling all right. Tears dry and we'll leave no trace, and tomorrow's another day. I'm somewhere close away, you won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen. And you won't find me today. I'd not be this low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask. Cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back, and I always will on sleep.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 Deze single wordt ook gepromoot bij onze collega's op de radio. Onder meer Radio 2. De nieuwe single van Ed Sheeran. 'Your the curtains, Benno. Ja. Ja, nou. Heb je verder nog uh, wat te melden? Ja, wat staat er, Haak, dag, het staat er op je scherm? De Inhaakdag. of wat staat er op je scherm? Het is inderdaad <laughs> uh, World Fair Trade Day. En het is ook, uh, nou, dat is misschien... Ik uh, kijk even naar rechts van mij. Uh, Hans Potman. Een uh, wereld Hans. Oh, kijk nou. is, is, dat, is dat wat voor jou? Nou, ik zit, uh, ik zit nu aan de koffie, maar... Yes. Drink <laughs> jij graag cocktail? Ik had liever aan, een, aan, een, aan, een, aan de Sex on the Beach bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> sex on the Beach. Is dat een cocktail? Ja, dat is ja. Cocktail. ja. ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ben helemaal niet thuis in cocktails. Nee, maar... nee, dat ook. Ja, ja, maar goed, uh, ik, nou, het is leuk dat je dat vertelt. Nou ja, uh, even kijken. Morgen, 14 mei is het herdenking Bombardement in Rotterdam. Dan is het natuurlijk ook moederdag. Ja. Uh, maandag is het Internationale Dag van het Gezin. Dat sluit een mooie paan. Is dan ook uh, Nederlandse eh uh, uh, ja, probeer het even. Het is een soeliaki. Oh ja, soeliaki-dag. Dat is wanneer je niet tegen gluten kan. Nou, daar heeft het mee o. te maken. Woensdag is het werelddag van de telecommunicatie en de informatiemaatschappij. Dat is nogal wat. Het is ook internationale dag tegen homofobie. Het is ook verantwoordingsdag. Ken je dat, Hans? Verantwoordingsdag? De verantwoordingsdag niet, zeg... nee. Nee, nou dat is, uh, dan leggen de ministeries verantwoording af. Over de financiën en het gevoerde beleid van het jaar ervoor. Nou, nou denk, dan mogen ze we wel een week vrij. Ja. Ja. Dat denk ik ook wel, ja. ja Zeker. Ja, ja. Dus dat is wel heftig. Uh, Donderdag is natuurlijk Hemelvaartse dag. Hans, weet je toevallig nog wat dat betekent, Hemelvaartse dag? Um, uh, wel leuk, even de tijd. Ten... Nou, dan ging iemand naar boven, denk ik. <laughs> dan <laughs> dan richting hemel. Hij, hij is ook weer teruggekomen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, ja, inderdaad. Er wordt herdacht dat Jezus is opgestegen naar zijn ja. vader in de hemel. En de hemel wordt dan de... naar nou, zijn vader in de hemel. Dat is God. Uh, vrijdag, uh, dan zijn we er bijna. Uh, ja, meestal vrije dag, hè? achter een hemelvaartdag. Uh, ja. Snippen je ja, die dag ja, even? Het, het is eigenlijk een lang weekend alweer. weer. Uh, ieder op vrijdag, dan gaan we onze huisartsen bedanken voor al hun inzet. En, uh, want deze mensen die werken ongelooflijk hard staan altijd voor ons klaar. Ik hoorde van de week uh, gisteravond trouwens... ook een, een ontroerend verhaal van uh, iemand die uh, was overleden... en die eigenlijk tot aan de dood was begeleid door de huisarts. En, uh, de, nou, dat was, uh, was heel mooi. Ja. En om uh, de huisartsen te bedanken... is het dan ook gelijk uh, pizza-party-dag. Pizza-party-dag. Ja, ja, ja, ja, ja. En Hans, jij, jij lust wel een pizza? Nou, en... ik ben niet zoveel van de pizza. Nee? Wat eet je graag? Nou, eh... Uh stampotjes hè. Ja, altijd even Wel heel Holland. Nou ja, echt Holland. En dat in de zomer, Gewoon in de zomer ook Hollands. Hollandse Nou, dat niet zoveel. Dat Meer pasta's dan ook wel lekker. Ja, ja, ja. pasta's dan ook lekker. Maar een lekker pizzaatje, dat kunnen we jou niet volmaken maken. Nee, daar ben ik niet zo enorm liefhebber van. Nou ja, voor degene... Je bent even van de weinig, Want ik had nog ergens een persbericht binnengekregen van dat Noord-Hollanders zijn luie koken en die, uh, die komen na trouwens de Zuid-Hollanders. Die zijn uh, nog luier... <laughs> En uh, pizza's, dat, uh, dat lusten we wel met z'n allen heel erg graag. Ja, dat wordt nee, dat heel geworden, veel besteld. Allemaal uh, even thuisbezorgd. Ja, Ja, wel ja. duur geworden trouwens, hoor. Oh ja? Ja, joh. Uh, Oké. Okay. Dus weer, uh, nou, op een pizza van uh, 10 euro is er uh, 52 uh, ja. opgekomen als. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dat gaat maar door, hè. Ja. Ja. Uh, alles wordt duurder. Nou ja, goed. Het is in ieder geval pizza-partydag vrijdag. En dat, uh, nou, dat gaan we dus uh, vieren met een heerlijk uh, stukje pizza. Nou, dat zijn de inhoudagen alweer. Oké, okay, uh, nou, speciaal voor ons. en uh, 600 beats. Oh, oh, oh, oh, oh. Komt ie aan? De gal, damn, people. Original talking microphone. Yes, me come like al Capone. When me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 make me see don't punch a and for i wanna a sex on the beach come on move. We zien uh, Hans Botman helemaal opleveren, Benno. Ja, met uh, ja. Sex on the Beach. Ja, ik kan er maar ja. drinken, hoor. Ja, toch? Lekker, hè? We horen inderdaad uh, de single van uh, Teaspoon. Wij gaan nog even een lekkere gouden oude draaien. En uh, we draaien weer van Video. De Seveneens van de Starsisters. I do, I do, I do, yeah, I And now, three lovely ladies that are stealing G.I.'s hearts all over the world. Hi-ya, hi-ya, hi-ya, hi. Have you ever danced into tropics? Well, they'd throw the fool with a gotcha's pool of its South American way. Hey, hi-ya, hi-ya, hi-ya, hi. Could you have ever kiss in the moonlight? If you'll never kiss, to forget. Hit the floor, 'cause here's that beat you've been waiting to swing to. The with the eyes? A I like to I just tell my baby, want to swing with me. tells baby, wing it with me. It you, baby, a it so darling, me, I am that. even naar beneden gegooid aan het eind, hoor je? Ja, ja, ja. Stars on 45 uh, van de Star Sisters. We draaien hem van viniel. Dan hebben we zometeen nog een paar vinylplaten te gaan, uh, mannen. Dus uh, we gaan een uh, keuze maken. Maar eerst gaan we spreken met uh, uiteraard uh, de presentator van uh, zometeen. Hij is weer in de studio. Fred hij. Hey. Goedemiddag, Fred. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is uh, je week geweest? Ja, druk. Hard druk. werken. Ja. druk, druk, druk, druk, druk. Maar uh, nu even rust en uh, lekker radio maken. Ja, eventjes, uh, eventjes lekker inderdaad rust en uh, radio maken. En uh, we gaan dadelijk uh, van start met uh, Michael Noben. Die komt uh, hier in de studio. Oké, okay, leuk. Over zijn uh, single Amor, Amor, Amor. Dat is, uh, dat is liefde en liefde. Hè? Amor staat ja, voor liefde. Ja, ja, ja, ja, dat is de, de versie van André Hazes natuurlijk. Oh, schedeur, ja, en dat... in, uh, uh, maar dan in, uh, in een feestversie. Een nieuw zeg maar. jasje. Oh, een feest, feestversie. Ja. Oh, ik, ja, ja. ik wou zeggen, één keer amor is wel genoeg. Ja. Ja. <laughs> kan je toch gaan ja, ja, ja. uh, nou op, op jouw leeftijd? ja, ja Ik kan niet hoor. Ik, maar, ik haak maar, af. Ah, hij zegt het niet. Ja. Ja. En wie nog meer? Uh, uh, Bob of de gaan we bellen. Bobbert. En uh, zijn nieuwe single heet Alla La Vida. Oh, ook al zo ja, uh, buitenland. Ook al uh, een zomers uh, tientje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en Wilma Vieten, over haar nieuwe single uh, Met een beetje liefde... En Petra van Zundert gaan we bellen over de nieuwe single Jou Vergeet Ik Niet. Nou, kijk oh, eens nou. aan. Wat een hoop liefde weer. Ach, geweldig. Ja. Warm. in jouw programma. Ja, een heleboel uh, liefde en amor. Uh. Ja. <laughs> amor en uh, nog ruimte om uh, platen te ja, draaien de, van de luisteraar. De, ja, eventjes naar uh, www.zfmartiesten.nl www.zfmartiesten.nl En dan kan je je platen aanvragen. Even rechtsboven in de hoek op het linkje klikken en... Uh, ja, dan komt het automatisch bij mij terecht. Mooi, over een, uh, vraag gesproken. Ik heb nog een uh, paar 7-inch uh, uh, singles in mijn handen. Zo. So. The Sugar Hill King, uh, Rapper's Delight. Ja. Uh, Rita Marley, One Draw. We hebben Aha met Take On Me. Aha. The Three Decrease en The Heaven I Need. Oh ja, dat is ook wel. High wel. Fidelity van uh, The Kids From Fame. Mixed ja. Up World, Timex Social Club of de uh, Novo Band. En you're gonna be mine. Moeten we ga nou de 3, uh, 3 degrees gaan. Denk. Aha. Ja. Ja. En jij aha? Aha, the aha <laughs> degrees. Aha degrees. Hoe gaan we dat doen dan? Uh, nou Kopen nee, doe de degrees dan. We doen ze allebei joh. Ook oh, kan, Ma maakt, maakt het ah, niet ah, uit. Oh je, als, je gaat naar vijf uur Als is dan <laughs> Oké, okay, ja, Rob die gaat nu een plaatje opzetten, want uh, dat is natuurlijk. Moet hij even bij zijn microfoon weg? Oké, oké, okay, okay, nou we gaan de uh, Aha, gaan we uh, draaien. Oh, dan moeten we het pissen natuurlijk weer op. Nou, eerst de uh, Aha en dan aha. Uh, de Three Degrees. En dat was hem. hè. ik oh, dus, op zaterdag? Kan ik naar huis? Je kan oh, naar huis, dankjewel. <laughs> en tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Dag. Dag. En dat was uh, de mooie single van uh, AH en TCOMI. En Fred uh, die gaat hem even smeren. Gewoon, uh, die denkt van: uh, nee, ik ga niet helpen daarbij. Want ik moet even met één adapter. Moet ik namelijk even het singeltje wisselen. Oh, dat kan jij wel doen? Ja, ja gaan ga we even wisselen? Gooi het niet Heb ik idee. En dan, uh, ja, nou, dan gaan we starten. En dan uh, gaan we op naar het uh, laatste plaatje voor het uh, nieuws. Dankjewel, Fred. Voor de hulp en uh, hier komt hij aan de uh, 3 degrees. En de heffen I need. Tot volgende week.